Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De verbouwing van het Binnenhof duurt weer langer. Eerst was de planning om volgend jaar klaar te zijn. Daarna werd het 2028 en nu is het uitgesteld naar 2031. Verslaggever Ewout Kiefiet weet waarom. Nou, het is natuurlijk een enorm groot complex. Het is heel historisch, het is heel veel monumentaal. Um, dus dat moet, daar moet ook zorgvuldig mee omgegaan worden. En tegelijkertijd waren er ook wel wat tegenvallers. Er was bijvoorbeeld heel veel uh, houtrot in de balken. Um, er waren ook bijvoorbeeld verrassingen... dat er archeologische vondsten werden gevonden onder uh, dat binnenhof... waar ook weer de tijd voor genomen moest worden... om dat uh, goed te bekijken en uh, naar boven te halen. Dus ja, dat zorgt voor die vertraging, zegt de minister. Door de vertraging zijn ook de kosten opgelopen. Ooit stond de rekening nog op 420. 75 miljoen euro, dat is nu al opgelopen tot 2,7 miljard. In het oosten van Polen is een spoorlijn deels opgeblazen. Dat zegt de premier van Polen. Een machinist kwam erachter. Hij moest op het laatste moment op de rem trappen... toen hij een gat in het spoor zag, zegt correspondent Christian Pauwen. Hij zag het op tijd en daarom is niemand gewond geraakt. En nu blijkt dus ook het spoor te zijn opgeblazen. Dat bevestigt de premier. En ja, het had dus ook zomaar een stuk slechter kunnen aflopen... als die machinist het niet op tijd had gezien. En ook op andere plekken langs deze route is schade aangetroffen. De premier van Polen zegt dat de boel... Saboteerd is. Via de spoorlijn wordt veel militaire hulp voor Oekraïne vervoerd. Daarom gaan veel mensen ervan uit dat Rusland erachter zit. En er is nieuws over deze serie. Ja, baantje dus. We wisten al dat de serie Nieuw Leven wordt ingeblazen. En nu weten we wie de hoofdrol speelt van de KOK met COCK. Thomas Akda gaat de regisseur spelen en treedt in de voetsporen van Piet Reumer... die de kok jarenlang speelde. Akda zal tien afleveringen proberen zijn hoed op de kapstok te gooien... en in de kroeg van Louietje achter de kloe te komen om een moordzaak op te lossen. Over een jaar komt Baantje op tv. De andere rollen zijn nog niet bekendgemaakt. Het weer, een paar buien, maar ook aardig wat zon. Al blijft het een stuk frisser dan de afgelopen weken. Maximaal 8 graden. Vanavond en morgen weer wat buien en het wordt ook morgen een gat of 8. Zfm, verkeersinformatie. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. De ochtendspits is op de meeste plaatsen opgelost. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Zoete Wouden, Rijndijk en Nieuw-Vennep, 8 kilometer, met een kwartiervertraging. A9, Diemen richting Amstelveen. Tussen de afrit Amsterdam-Eijburg en Amstelveen, 9 kilometer. En daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 En uh, dat was een, in de 28e minuut een, uh, ja, een voorzet. En de keeper zit er een beetje naast. En er staat een speler. Die lukt hem uit de lucht. En met een omhaal te die in de bovenste hoek. Dus dat was 3-0. We zijn uh, ondertussen wel af en toe wat prik, uh, prikjes van zand worden in de aanval. Die jonge jongens doen hun uiterste best. En af en toe komt er een klein kansje. En af en toe een schot. En dat gaat dan net naast. op de keeper die houdt het tegen. Dus, dus, dus het is niet zo dat het uh, één kant op gaat. Overigens is Kastrikum toch wel een uh, geroutineerde ploeg die uh, ja, met veel ja, ervaren jongens allemaal en je uh, ziet dat verschil en die is, ze ze, ze er ook niet echt heel veel tegen aan dus dat scheelt ook wel voor ons. Maar ja, op dit moment zijn we gewoon duidelijk te minderen, maar nogmaals die jonge jongens hoe goed het best en uh, een kooltje zal er altijd vallen straks.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 Nog zeven minuten voor de rust en uh, ik hou jullie op de hoogte. Ja, onze jongere uh, spelers die worden gewoon een beetje voor de leeuwen gegooid, eigenlijk. Hè? Zo moet je het uh, ja, uh, zien. Eigenlijk, eigenlijk, maar ja, daar eigenlijk... kunnen ze wel uh, ook uh, heel goed van leren, natuurlijk. Ja, dat zei ik in het voorgesprekje net ook al. Het is inderdaad zo. Je moet één keer in zo'n eerste zelf te komen als jongen speler. En ja, dat is altijd een ervaring. En als je dan met vier of vijf tegelijk doet, ja, dan is het natuurlijk wel is heel lastig. Maar er komt weer zo'n aanval van SV Sandport over rechts met Gino Michel.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 Kan hij meteen systeem uitbrengen? Ja, mag wel. Ja, wel, zeker. Ben benieuwd wat hij gaat kiezen. Ja, dat weet ik. Er zijn wel hij, heel hij, veel hij, leuke ondernemers, hoor. Dus, uh, ja, het zijn best diverse ondernemers dit jaar. Zeker. Maar goedemorgen, Zandvoort. De muziek werd keurig netjes verzorgd door Maya, onze collega. En ze had ook een AI-nummer. Nou zijn we ook steeds meer met AI bezig.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 Want er komt best wel wat bij kijken natuurlijk door AI gemaakt. Ja. ja, want er zijn natuurlijk mensen en mannen... Die, die, waarvan de stem heel erg lijkt op, op dit. En Zeker. En dat heeft AI natuurlijk gewoon gejat. Ja. En dus, dus, er zijn ook wel wat rechtszaken hier en daar... van copyrights die, die, die er hierover gaan. Dus ik vind het heel moeilijk...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 Ja, als er dus niet uitkomt wat we verwachten. Dus het is, het is best wel een ingewikkeld onderwerp, vind ik. Ja, zeker, ja. Nee, ik vind het uh, bijvoorbeeld voor uh, informatie uh, zoeken... als wij uh, wat willen ja. weten over uh, ja, wat er in uh, een bepaalde straat in Zandvoort gebeurt...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 Op uh, allerlei plekken hier in Zandvoort uh, word je gewaarschuwd dat de weg even die, tijdelijk afgesloten en is. En ik zou zeggen: zwaai even naar uh, ZFM. Ja, dan kom je langs in de toren. Zeker, bij de toren. Oh ja, iedereen uh, rijdt langs. Ja, dus, uh, nou, heb je goed ontvangst he, als je daar uh, langs rijdt. Ja. Uh, nee hoor. <laughs> de dus, uh, zender staat uh, bovenop Palace Hotel. Dus oh, ja. Uh, ja. voor heel Zandvoort en de omgeving te ontvangen op 106,9 FM. En uiteraard ook DAB+. Plus, hè? Ja, het vernieuwde FM, dat heet DAB+. Plus. En dat is op kanaal 9A hier in de hele regio Kennenwelland. Dus het gaat van uh, Armuiden, Wijk aan Zee... tot aan Noordwijk, tot aan de Meer. Overal is uh, ZFM te ontvangen via DAB+. Plus. Gaan, ze dadelijk, gaan we de evenementagenda doornemen... maar voordat het uh, zover is...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 Niet op goed geluk en ik weer eens de dag niet pluk. Als ik op de kast of achter de feiten onderdruk, dan doe ik het, dan doe ik het. Dit is vlak voor mijn hoofd op hol. Als ik vastgeroest in mijn rol, nou dan droom ik mezelf wel een stadion vol. En ik doe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 Deze is zo leuk hier de chocola. Lekker. Kruiddoot en spekelaas, iedere keer. een steken voor een chocoladelegger. Ja, we doen een chocolade, maar la, la, la, la, la, la, la, la, laat je handen even zien.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 Waar nou Piet? Iets met een oog. Ik ben verliefd. Zij is verliefd. Maar op wie dat zeg ik niet? Ik ben verliefd. Is verliefd. Op een hele mooie Piet. Hij is zo lief, oh, En hij heeft een mooie lach. Verliefd. Verliefd. Vanaf het moment dat ik hem zag. Hij houdt erg van muziek. Gaat over mij. En hij is ontzettend cool. Yes, ik wist het. Hij denkt heel erg uniek. Oh ja. ja. En zijn blik, die is zo zoel. Ik ben verliefd. Zij is verliefd. Maar op wie dat zeg ik niet. Ik ben verliefd. Zij is verliefd. Morgen komen ze aan hier in Zandvoort om 11 uur. Hè. Ja, weer met de boot van de KNRM. En dan uh, worden ze ontvangen door ons burgemeester David Modenburg. Sinterklaas en de Pieten. En uh, ja, deze plaats hoort er natuurlijk ook bij om een beetje in de sfeer te komen. Dat was uh, de testpiet. Piet. Piet. Ja, Piet. Ja, ben jij de test Piet of ben je de ja, Piet niet? Ik, ik, ben, ik ben vandaag een beetje de zwarte Piet, denk ik. Ja, bent de zwarte Piet, maar, uh, <laughs> als, het mag, als ik het maar zo mag zeggen. Ja, natuurlijk, nee, natuurlijk, want Wat uh, gaat niet lekker. Zandvoort is een beetje de zwarte Piet vandaag, ja. Uh, nou goed, we zijn net in de tweede helft begonnen. En, uh, Net, oh, zon, een mooie bal die net naast gaat van Zandvoort. We hadden vlak voor rust nog een, uh, een opsteken. We kregen een. Uh, Penalty. En hier Kasten Vries werd in het uh, schatjegebied onderuit gehaald. En uh, helaas, Gino Michel, een, ook een van een, de een, een jonge debutanten vandaag, ook, die, ja, die schoten hem in de handen van de keeper. Dus het was jammer, dat zouden we met het rustig op 3-1 kunnen komen. Maar het is nu een 3-0 stand. gaan gaat de corner nemen. Ik hou u er even bij. En dan gaat hij. Oh ja, nee. Bam! Nee. Wordt geschoten naast achterbal. Het is dus drie nou, na 51 minuten, dus we hebben er nog 39 gegaan. Nou. Ik hoop dat we het, het, het licht aangestoken hier, want het, het, het wordt heel duister. Dus ook dat is een beetje zwart allemaal. <gül> zo'n zo avond een uh, donkere avond in het de kerst weet je wel ja precies ja, de wind maar, waait door de bomen dat, uh, dat de soort uh, dingen nou, ook, ook dat hier dat is ook echt ja, je kan het niet zien maar het is echt zo'n veld waar allemaal ja, de bomen en de bomen zijn zonder bladeren dus het ziet er echt uh, inderdaad zo uit oké ja, okay, ja. Zo, precies zo je Schetsen, is het schets is nou ja helemaal goed nou ja niet Uiteraard goed dus maar is... proberen wat, wat, wat moeten te doen en, uh, en op zodanig wat te melden is hoor je me zeker dus? dankjewel Piet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 Things that we're saying. There ain't no one for to give you no pain Carry on with Als eerste de single van America en Horst, wit, no name. Een andere bekende, bekend nummer van hun is... Dan moet ik er even opkomen, welke was het nou ook alweer? En nou, dat hoor je zo meteen nog wel. Heel bekend nummer ook van America. Sister Golden Hair, dat, die bedoelde ik. Nooit van gehoord? Ik zie zo kijken. van wat, wat. Nee, ik zal hem zelf wel opzoeken. Ja, en ik kan hem ook draaien zo meteen. Ja, leuk. Ja, gooi ik hem gewoon achteraan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 nou, nee, hij is ook een beetje Trump, hè? Oh ja, dit keer maar ken ik. Ja, ken je wel? Ja, oké. Ja, okay. ja nou gaan we gaan het draaien. Het is er meer zilverhaar, hair, hè? Denk ja, ik. Ja, zilverhaar uh, hair bij Trump. Ja. Is het echt haar? Zal hmm, het er wel. Laten we het open voor hem. Well, I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed. That I set my sights on Monday. And I got myself undressed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 Piet, dat, uh, dat ik moet zeggen, we moeten helaas even naar Castricum uh, toe. Want er is uh, wederom weer uh, diverse keren gescoord. Ja, ja we zitten uh, nu een minuut 68. Dat duurt nog heel lang voordat, uh, aan het eind aan deze tijds komt. Het is uh, inmiddels uh, op 7-0 gekomen. 7-0, jeetje. Uh, 59e minuut, 60e minuut, 65e minuut, drie goals achter elkaar. En uh, ja, het is... Uh, we komen gewoon veel te veel tekorten en ze doen best hun best. Maar we hebben inmiddels ook nog meer jongere spelers erin moeten zetten. Perik Belenkamp is ook uitgevallen. En nu een schot op van onze die, had ja, de keeper is heel lang die pakt heel makkelijk. Zodat het nog 7-1 kunnen worden. Maar het blijft 6-0. En uh, ja, nogmaals, het is nu heel jong. Ook op Perik is uitgevallen. Er is weer zo'n jonge jongen teruggekomen. Dus het is echt, uh, ja. Op dit moment missen we gewoon de kwaliteit om hier iets beter neer te zetten denk ik. Ja, en dan ook meteen tegen een hele sterke tegenstander uh, natuurlijk. Ja, dat. Maar nou, dan hoop ik dat die vlag duurt natuurlijk bij het spel. Ook onze cup is helemaal brand helemaal brandschoon vandaag. Maar dit, dit is ook een beetje algehele helemaal eigenlijk, ja. Hé, eh, Gert Nou, jij houdt het uh, toch nog even vol, uh, neem ik aan Piet. Ja? Klopt. Of ja, heb hij de chauffeur al gebeld dat, dat hij wat nee. eerder je naar huis zou mag brengen? Die, die zit naar me, dus we kijken het samen uit. Nee. Oké. Okay. Nee, Helemaal okay. goed, tot zometeen dan. Okay. Okay. Hoi hoi. hoi. hoi. 7-0, wow. You'll fight.